Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Voor mishandeling en bedreiging van zijn hoogzwangere vrouw. In 2003 ging het OM wegens gebrek aan bewijs niet tot vervolging over. Een woordvoerder van het OM noemde dat gisteravond in KRO Brandpunt een verkeerde beslissing. Het OM blijkt al in 2007 tot de conclusie te zijn gekomen dat er wel genoeg bewijs was. Daarbij baseerde het zich op artsenverklaringen en een verklaring van de vader van Graus. Volgens het OM heeft Graus de keel van zijn hoogzwangere vrouw dichtgeknepen... En gedreigd een vuurwapen tegen haar hoofd te zeggen. Ook zou hij haar striemen, blauwe plekken en gekneusde ribben hebben toegebracht. Toem gaat Graus niet alsnog vervolgen, omdat de zaak te ver in het verleden ligt. In Duitsland zijn de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommeren uitgelopen op een debakel voor de regeringspartijen CDU en FDP. De Christendemocraten gingen in de dunbevolkte Oost-Duitse deelstaat van 28 naar 23 procent. En de liberale FDP zakte van bijna 10 procent naar 2,7 procent. FDP haalde daarmee niet eens de kiesdrempel. Winnaars in Mecklenburg-Volpommeren waren de sociaaldemocratische SPD en de Groenen. De SPD ging van 30 naar 35 procent. De Groenen komen met 8,4 procent voor het eerst in het deelstaatparlement. De Baschische terreurbeweging ETA is zo goed als uitgeschakeld. Er zijn nog maar zo'n vijftig leden op vrije voeten. en Ook heeft de ETA geen geld meer omdat ze gestopt is met het afpersen van ondernemers. Dat meldt de Spaanse krant El País op basis van bronnen bij de terreurbestrijding. In samenwerking met de Franse politie zijn de afgelopen jaren honderden ETA-leden opgepakt. ETA kondigde begin dit jaar een permanent bestand aan. De terreurbeweging had dat in het verleden vaker gedaan, maar pleegde erna toch telkens weer aanslagen. ETA heeft sinds 1968 meer dan 800 mensen vermoord en tientallen mensen ontvoerd. De laatste dode viel anderhalf jaar geleden. Dan het weer vanaf buien. Het koelt af naar een graad of 13. Tegen de ochtend kans op mist en daarna afwisselend zon, bewolking en buien. Het wordt ongeveer 19 graden. Dit was het nos Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerheets.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 Thank you.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 Dank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 Als antwoord ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. Zfm. Ik ben altijd de schouder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 Ga dan nog steeds, ga dan nog steeds en bij dan nog steeds vibe on Can't can send no away.